of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie... geschreven door Peter Reumer. Vandaag, buurthuiswerk. En daarom, buurtgenoten, ben ik er trots op... dat ik als voorzitter van de Welzijnsvereniging... vanavond dit buurthuis mag openen. Ik hoop dat u in de toekomst veel gebruik van de activiteiten zult maken... En ik bied u ook graag namens de Welzijnsvereniging... een gratis drankje aan om dit heugelijke feit te vieren. Ik dank u. Zonde vind ik het. Zonde, zonde, zonde van die prachtige open plek, Ach, plus, dan pleuren ze dan een houten keertje neer en dat noemen ze een buurthuis. Nou, voor de buurt weer oh, oh, oh. de tijd. Ja, dat vind ik nou ook. Ja. Vele mensen onder ons zijn lopenden der ja. WW of Wao, Weten ja. met hun tijd geen raad. En nou, dan kan zo'n buurthuis ja. een uitkomst brengen. That's it. De mannen zijn weer even van de straat en de buurt is rustig, maar hoe zit het dan met de handel? Nou, deal, weet je wel, Wat valt hij geen meer aan te verdienen. En als er niet verdiend wordt, loopt binnenkort iedereen alle dagen met zijn dame te draaien, net zoals jij. Ja, ik doe dat niet voor mijn lol. Ah, natuurlijk wel. Als je werken willen ze werk zat, slampamper. Oh dacht jij nou heus dat we met een miljoen slampampers zitten, huis? Nee, kijk wat haar bedoelt. Ja, kijk wat haar bedoelt, kan haar je heel goed zelf zeggen, Peek. Oh, nee, niet voor de kakel. Ja, banken. en wat ik bedoel, dat, is, dat, dat, dat hij wel eens wat meer zijn best kan doen. Ja. Ik doe mijn best, maar ik kan niks vinden. Nou, dat is waar, Hij heeft nooit wat kunnen vinden. Nee, nou, in een buurthuis vind je het helemaal niets. Dat je een heel ander huis moeten neerzetten met een beetje plust erin. Een beetje wel een bubbelbadje, propere gastvrouwen, bescheiden casino misschien. Ja, ja hoor, uh, dacht ik het niet. Ja. Hij wil weer een bordel in de buurt. Nee, een buurthuis is veel beter. Ja. Nou, hij denkt in handel. Raad, en daarom ben ik niet werkeloos. Hé, hey, hoor je het even? Pannetje pap, ik niet. Het is een oude kate. voor mij is dat vragen om rottigheid, Jeugdbendes die de boel molesteren. Het trekt de criminaliteit aan ja, ja, een bordel zeker niet. Nou, uh, laat er een ja, andere zender nee. op zitten, jongens, kom op. Nee, dan haal ik eventjes een gratis consumptie. Iedereen oh, hetzelfde? Ja. Ik niet meer. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Je begint al een beetje te kleuren van al die showvermeldingen. Nou, iedereen hetzelfde, met nou. Harry. Goedenavond. Goedenavond. Ah, meneer de Breker. Oh. Beetje is net weg voor de bestellingen. U is te laat. Zwijg. Flaaflip. <laughs> Peek, vergeet jouw vader niet. Het is toch begonnen? Het is al bijna ja. afgelopen. De voorzitter heeft de spitsen gehouden, pa. Toen ja. ben ik mooi tijd. Ja, join the party. Maar dat het net over dat het zo zonde is dat het er gekomen is. Met. Dat buurthuis. Daar zouden we het niet meer over hebben. Daar had ik heel veel liever een zakenpandje zien staan. Een bordeel, hij had het over een bordeel. Wat moet je daar nou mee, bordeel? Ja. Ja, ik ja. Kan eerst gewoon maar mijn één keer per maand een keertje binnenwippen. Ja, maar het is wel geriefelijker dan buiten, hè? Nou, Huip, Wat zei die? Wat zei die? Nou, als zo'n buurthuis, dat geeft verpozing de hele week door, begrijp je? Met clubs en bezigheden. Ik bedoel, ik heb, ik heb het hele hondenpark al volgevoerd. Nee. Meestal kunnen er geen stap meer vliegen van al dat brood dat ik er aan de afgelopen taart heb ingepropt. Wat <laughs> moet die dikke kletter zitten? Er. Je moet toch wat? Ah! De brekertjes zijn er ook. Yeah. Welkom, welkom... Ik hoop jullie hier nog vaak te zien. Hè? Nou, graag, meneer. Dat is een hele mooie speech, voorzitter. Oh, oh dank u, dank u. Hij ja, is er dank helemaal niet oh. Hij zei ja, ja, kapot ben ik ervan. Ja. Nou, nou, nou, nou, zoveel was het nou ook, vind Nee, niet, <laughs> natuurlijk, maar het meest wil beleefd blijven, Hij voorzitter. was er. Een... Oh, Harry, Harry, Harry, we zoeken nog een coördinator voor de cursus. Eén pansgerechte, is dat uh. niks voor jou? Graag, meneer. Ach, kijk, ja, graag, meneer. Je kan nog geen cocktail zetten, Hugo. Nou, wat lijkt me juist heel leuk voor Harry. Ik geloof dat ik een beetje misselijk word. Nou, dat is dan geregeld, hè? Ik, eh, ik heb niks voor u gedaan. Oh, oh geef niks, hoor. Geef niks. Nou, ik, ik moet me weer eens onder de andere mengen, hè? Uh, yes. uh, Luitjes. Nog een, een vrolijke avond, Ja, ja. Ik ja, vrolijk. ja, ja, ja. word er zwaar depressief van, van zo'n kladblok, hè? En jij nog een beetje slijmen ja, ook. Pak aan, hap. Uh. Ja, wacht eens, eventjes zo'n melk nog invloed. Maar je bent toch niet ervan van plan om te gaan figuurzagen in die auto keet? Nee, maar je kent hier ook anderen niet. Ja, dat doen. Zo, uh. pap. En voor jou nog een tonnetje... En toch, gaat waar je mij vergiftigd hè? Uh, geintje, oude geintje. Ik heb uh. een broodje voor je. Het is toch allemaal hetzelfde. nou dan moet ik niet zeggen hoor, Er je de grote verschil tussen tonnik en uh, figuur zagen. Ja, ook dat. Makrak mee. Ja. Mandjes vlechten. Ja, ja tuurlijk maar. Uh... Uh, mandjes vlechten laat ik het jou over uh, oh. Zeg jongens, wat hebben jullie het eigenlijk over? Maar ik ga hier op club. Ach, kijk hem toch, staan hij. Allerfast gelooft hij het ook nog. Wat, wat, wat, wat moet jij op club? Oefenen. Oefenen voor het kerstspel. Een kerstspel. Had je zomer? Oh, oh. Nou, natuurlijk, het zal wel ingewikkeld wezen waar het over gaat. Weet u dat dan niet? Nee, natuurlijk niet, weet ik dat niet, poppenkop. We beginnen er morgen pas mee. Nou, maar het kerstspel gaat toch altijd over de geboorte van het kinderke Jezus? Ja, dat dacht ik wel, ja. Meigeren, hè? Ja. ja, dat lijkt me wel een rol voor u. Een kindje van 68. Ja, en dan, dan komen de redders en die lagen bij nacht. Ja, die koning met pakjes geschenken. En wat voor koning ben je dat? Nou, kijk, je hebt ook eerst Kaspar. Ja. En, en de... die, die neem ik. Nou, het oh. lijkt me zelf dat jij die rol krijgt. <laughs> Waarom niet? Een koning lijkt mij wel wat? Ja, die leg je zo op het toneel. <laughs> nee, maar Kasper was een negen. Dat kan niet. Wat? Nee, dat gaat er niet maar... Dat gaat er bij mij niet in. Waarom niet? Waarom niet? Die had je toen toch niet. En zeker niet als koning. Ik kan dat niet geloven. Ja, nee. Maar wacht, kijk. Niet dat ik iets tegen de medegekleurde mens heb. Tegen de gekleurde medemens. Integendeel. Maar ik kan dat niet bij elkaar krijgen. Nou, je hebt nog nooit iets bij elkaar gekregen, jij. Wat moet u nou ineens in een kerstspel? Dat is een roeping. Hè? Ja, oh. lullenbal. Dat is een roeping. Dat heb ik altijd gehad met toneel. Ik heb nog naast Kof gestaan. Nee. Ja, jaren geleden op het altijd. Ik heb... Ik zag niet wie het was, ik herkende de niet. Maar toen liet hij zijn stem horen, hij bestelde een kaartje. Ik denk, ey, wacht, ey, ik ken die stem, maar waarvan? Afaan, hij stapt die tram in met man. Maar dat en, is en, toch en... niet de enige reden om in een kerstveld te stappen? Nee, nee, okay. zag ik ook het uitje, nee, nee, natuurlijk niet. Wat had ik daar met die man te maken? Nee, het gaat eigenlijk Vanwege, vanwege de broodmaaltijd die we te krijgen, daarop ga ik, die elke, krijgen we aangeboden. Elke keer? Ja. Dat is er zeker erg om mensen verlegen. Ja. En voor een arme aod als ik ben, is dat mooi meegenomen. Net als elk borrelje. Uh, is het toch gratis? Nou, alleen de eerste. De rest is voor eigen rekening. Dus dan moet ik feitelijk wachten tot er maar één uh. wordt aangeboden. Ja. Nou, uh, Dani Mo is niet overtonderlijk groot. Dan stap ik maar weer op. Ze zit om me te wachten. Ja, vast. Ja, dat is meer dan jij kan zeggen. Daarmee. Ach, pa. Zie je nou dat zo'n buurthuis toch een functie heeft, hè? Ah, dat duurt geen twee weken, maand maar woord. Een kerstspel. Ja, <laughs> zeg, is het eigenlijk niet voor jou, haar? Wat? Nee, waarom? Ik ben toch net aangesteld als hoofd gerecht. Nou, precies. En zo'n ezel kunnen ze in hun kerststal vast nog wel gebruiken. <laughs> Waar is Toos? Melena van die En Pommetje orlepiep. Hij is in het buurthuis met zijn Hoezo? Ik heb honger. Heb je niks gegeten, hè? Alleen vanmiddag die broodmaaltijd vanwege het kerspel. Ja, oh ja, ja, hoe ging dat, dit kerspel? Nou, dat viel niet mee. Nee. nee, niet weg te krijgen, dat brood. Oud, niet te kort. Volgens mij hebben ze het uit vondenpark weggehaald waar ik het heb neergestoot voor die vogels. En dan een bak van die lauwe uh, koffie, zou ik maar zeggen. Nee, uh, het is niks. Nee, nee, nee, maar het toneelstuk, hoe zat het daarmee? Dat begrijpen ze niet, hebben Geen verstand van toneel. Nee. Je weet niet wat toneel is. Dat het allemaal mooi moet wezen. Dat, dat, dat kinderke Jezus wordt geboren. Ja. Wat, wat denk je? In, huh? In een stal? een bestaat het? Een, een, een, een, een vele vieze rotsstal, stinken. Ja, ja, ja, ik denk dat de hotels vol waren, hè? Ja? Ja, natuurlijk. Wat wil je met kerst? Dan trekken de mensen erop uit. Nou, goed, hoor, ja, een stal. Het zijn toch ook. Er zijn zoveel. Bejaard, er zijn allemaal bejaarden binnen het. Allemaal oude, oude kraggers. Ja. Ja, ja. Zit ik met Maria? Van. van 70 jaar, mevrouw Overveen. Ja. Speel Maria, laat eens Maria spelen, 70 jaar, mevrouw Overveen. Ja. Ja. We, welke rol hebben ze jou gegeven? He? Timmerman. Ach. Ik speel een Timmerman. Oh. Een, uh, hoe heet die nou? Uh... Jozef? Nee, ja, ja. ja. Jozef. Ja. Die speel ik. Oh. Dat ben ik. En ik heb dus de hele tijd zo'n ezel voor uittrekken. Hebben jullie een echte ezel? Twee. Die zitten in zo'n pak, weet je niet. Eén is met de kop, de andere is met de kont. Nou, dus niet zo erg, maar bovenop die ijzer moet die oude overveen van dat de mens. Die weegt 145 kilo. Nee. Dus niet te houden. Nee. Ja, en vanmiddag stapte dat paard. De ezel? He? Nee, dat mens. Want die 145 kilo die moet dus op een keuken gaan staan. En die moet zich laten zakken op de rug van die ijzer. Ja. je? Maar die laat ze eigenlijk niet zakken, maar ze laten eigenlijk met een klap vallen. Dus die, die, die twee delen slaan met een klap uit elkaar. Dus die kont van die ijzer hernia. De kop gelaken versterkte enkel. Ja. Maria zelf het pand uit op een paar krukken. Mevrouw Overveen, geholpen door de man. O, ja. ja, maar dat is toch geen niveau? Nee, het klinkt wel lollig. Als, als een blijspel eigenlijk. Zit er ook muziek in? Allemaal dingen. Zit er, uh, uh, uh, uh, zitten dingen in. Liederen. Uh, stille gedachten. Een halige, halige, uh, stille nacht. Ja. Een halige nacht. Ja, ja, ja. ja. Het is, maar het is er nou uit, want ze hebben vannacht de platen spelen de Wanneer? Vannacht. Ze hebben de deur gefockeerd en alles meegeraad. Maar brood hebben ze laten liggen, jammer genoeg. Nou ja, genoeg, een We gaan het toon. Waarom? Daarom, waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Nou, daarom. Niks, waarom? We gaan het toon, jij hebt het al. Waarom? Daarom. heb je toch gezegd, zo'n houten keet geeft rotzooi? Kijk, vandaag ja, het is ze het leeg, maar morgen slaan ze het in elkaar Voor fun, just voor de fun. Ja, ik vind dat dat niet kan. Nee, maar ze vragen het jou ook niet. Daar hey. zitten ze, meneer ah, daar ook. Ja, dank je. Ja, ik wist het wel, ze zitten het liefst in de kroeg. Hé, hey, daar hebben we het hoofd eenpans gericht. In. Wat heb je vandaag gebakken, rond hey, in de pot. Hé, hey, voorzitter. Uh, ik heb uh, hem hallo. even meegenomen. Oh, is er eigenlijk niet meer gezellig in het buurthuis? Uh, uh, nou, nou, de sfeer is inderdaad iets wat... Uh, ja, gespannen te noemen, hè, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ze hebben er gisteravond ingebroken alles weggehaald. Ja, ja, en men, en, en men is nou bevreesd dat er meer acties op stapel staan. Ja. Dat ze terug zullen komen. Hoezo, oh, waarom? Alles is toch al weg? Ja, voor de fun, just voor de fun. Oh ja? Ja, ja jij kan het weten, ja. Wat zeg je me nou? Ik weet er helemaal niks van. Het is daar voor het eerst. Goed, goed. En, en nou hebben wij natuurlijk de politie ingeschakeld. Kijk, je maar moet ja. niet beleidigend worden, hoor. Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar ze hebben het te druk, hè? Dat pik ik niet. Ik heb er niks gezegd. Dus nou hebben Wel. we besloten om zelfs s avonds in het buurthuis te patrouilleren. Ja, vrijwilligers om onze goederen te bewaken. Je bedoelt daar ja, nou wat mee. Ik bedoel er niks. Ja, laat hem toch hebben. weet van zijn gezond niet af. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Ja, en nou zoeken we een vrijwilliger. Ik. Fijn. Fijn, dat is dan geregeld. Ja, hartstikke bedankt, Peek. Huh? Waarvoor? Nou, dat je vanaf vrijwillig wacht wil lopen. Dit wil ik allemaal niet. En dat zegt u net. Ik. Ja, ja, u hebt het duidelijk gezegd. Ik was bezig met fokken en haar. Nou, even goed bedankt, hè. Vanavond om tien uur komt u de avondploeg aflossen. Ja. Ja, Meneer, heren. heren, tot genoeg, hè. Tot genoeg. Voorzitter. Ja. Wat is er nou gebeurd? Vind je het leuk, hè? Ja. Komisch wel. Je bent erin gestonken. Oh, moet ik niet alleen? Nee, nee, want ik ga niet alleen. Ik loop wacht vannacht. Maar met z'n tweeën! En wie gaat er een beetje mee? Hé, hey. het is wel stil hier. Hé, hey, Peek. Vind jij het niet stil hier? Vind je het hartstikke stil? Je hoort niks. Ik hoor jou, haar. De hele tijd hoor ik jou. Nou, je moet blijven praten, dat heb ik wel eens gelezen... ...om uh, niet in slaap te vallen. Maar ik wil juist in slaap vallen. Ja, maar dat ken niet, dat mag niet. En daarbij, ik, ik zou het niet kennen. Nou, ik wil. Je denkt toch niet dat ik de hele nacht in dit donkere hol blijf zitten... ...zonder dat ik te laken slaap. Ja, maar als ze dan komen... Dan, dan, dan, dan, dan, dan staan ik er alleen voor. Als ze wie komen? Die inbrekers, die alles weghalen. Die inbrekers zijn gisteren geweest. Die hebben alles al meegenomen. Ah. En die komen niet meer, hoor. Dat duurt toch niet? Het enige wat hier nog staat, dan ben jij... Nou, geloof mij dan. maar. Jou laten ze staan, al heb je een paar gouden klompen bij je voeten. dat zeg jij nou wel zo gemakkelijk. Maar is dat wel zo? Ze kunnen me meenemen. Gijzelen voor losgeld. Klein kleingeld wil je bedoelen. Maar die zijn voor kapitaal. Je heb geen zin om jou vast te houden. Dat weet jij, dat weet jij. Maar dat weten jullie toch niet? Ik word zo moe van je. Ik word zo moe van je dat ik bijna weer in slaap val. Nee, niet doen. Nee, laat we niet alleen. Laat me niet alleen. Ik zie ze al voor me, vier van die grove boekenkosten in lederen jeks met, met volsulke knuppels in hun klauwen. Nou, wat moeten we dan doen? Hollen. En toch zijn het helden, ja. Ik zeg je dat het helden zijn. Mijn jongen voorop. Bij ja, pa, neem er nog een. Ah, ja, graag, Doos. Ja, dankjewel. je Mijn mannen, borrelt borst, ja. Ik zit met een heel groot brok emotie vanwege mijn jongen... ...dat hij daar wacht houdt om de criminelen te bestrijden. Dat hij daar helemaal alleenig... Met Harry? Met, dat zeg ik. Alleenig. Haven en goed beschermend tegen het gespaas. Oh, oh, oh. Emotie borrelt weer op. Ja, en u borrelt ook ah. aardig. In de kou, ja. In dat donkere hol, Wachtend op de misdaad. Zo heb ik het altijd gewild dat hij bij de politie was gegaan. Maar ja, hij koos de andere kant. En dat hij nou op zijn leeftijd toch nog het rechte spoor gevonden mogen hebben. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat gaat zo'n vlek tot snel. Zeg, pa, ik wil niet zeuren. Nee, in hemelsnaam niet zeuren, Toos. Maar het is al uren over bedtijd, hoor. We blijven hier zitten. We waken. We waken totdat ze terugkomen. Ja, jij en ik. En de fles. Oh, nee. Misschien dat u blijft waken, maar ik ga naar bed. En die fles die gaat achter slot een grendel. Nee, nee, nee, nee, nee. Ga jij nou maar liggen. Maar die fles die moet blijven. Hier. Niet voor mijn, maar voor mijn jongen. Geef mijn die fles nou maar, pa. Au. Ach, blijven. Ik neem haar mee. Waar naartoe? Naar het buurthuis. Ik ga ze opzoeken. Vooruit, witte fles, een borreltje voor de warmte. Ja, en de rest voor u zeker. Blijf nou maar hier pa, die jongens die zitten daar goed. <kugst> op een droge, ja. Ga jij maar muren. Ik moet er nog verder op. Peek, Peek, ze zijn er. Hm? Ik hoor ze. Ik hoor ze rommelen. Dat is mijn maag. Ik boem wel als een paard. Is er hier niks met de bikken? Er is nog wat brood over van de toneel. Oh nee, dankjewel. Lieve, gewoon dood. Hoe laat is het? laat? Volgens mij komen ze nou niet meer. Wie? Die inbrekers. Volgens mij blijven ze nou wel weg. Hopelijk ik. heb je toch gezegd dat dit flauw kul is. Het is voor het eerst en voor het laatst dat ik aan deze poppakers meedoe. Ja. <lacht> Tja. Het is maar goed ook dat ze wegblijven. Ik had ze afgemaakt. Ja, ja, ik was naar de keul gevlogen. Dat schoor hem. Ik had ze eh, gewoon in mootjes gehakt. En... Wat was dat? De voordeur. Had jij die niet op slot gedaan? Nee, ik, ik, ik, ik, ik dacht dat jij... Oh, da, daar zijn ze. ze. Ze zijn Ze vliegen me naar de keel. Ze zagen me in mootjes. Ga je nou je mond houden, balk? Kom op, wat doe je nou op je knieën? Ga staan. Ik bid. Ga staan. En verberg je achter die deur. Of ik ga je persoonlijk in moedjes. Die is Dit is Tenzij. Luister. Jij gaat achter de deur staan. Zodra hij of zij binnenkomen. Mag ik ze aan het schrikken. En jij springt je terug. Nee. Ja. En snel. Die voetstappen komen dichterbij. Spreek. Maar mama ik eerst even naar de wc? En ga er nou staan. En laat er licht uit. Anders weet eens met hoeveel we zijn. Ja, ik hou. Zo. Ja. En hier. Goed. En daar. Ja. Ja. Nee. Nee. Pa! Fokke. Wat doe jij nou weer? Oh, oh, pijn in me zo te bieten. Nou, nou, nou, kom, op ouwe, ga hier oh. even zitten. We hebben Hou maar vast, ondersteun je auto. Zo, zo, zo, Wat hebben jullie met me gedaan? Ja, ik, ik kan mijn eigen krachten niet. Ik, eh, dan ja, kijk, we dachten ja, gewoon dat, je, dat jij hier kwam inbreken. Ah, ik heb toch helemaal niks op me gaan weten. En een pakken zijn een ouwe man. Kennen jullie wel? Dat ken je toch niet? Het was een ongelukje, ouwe, echt ja. wel een misverstand. Hm. Zeg, uh, ik heb hier een borreltje voor hem. Um. Een borreltje, hè? Een borreltje? Oh, nee. nee is no. het? ik voel een vochtige plek. Een vochtige plek op mijn jas. Oh, laat het bloed zijn, oh heer. Laat het bloed zijn. Dit. <coughs> Verdamme, nee. Wat heb je nou? Fles is kapot. Alle drank op de grond gebroken. Gebroken, net als ik. Wie daar? Hup! Oh, wat is er, ik heb een uur, dan bellen? Ik sliep, zoals iedereen zou moeten slapen. Waar is Peek? In het buurthuis, en Harry ook, waarom? Oh jee, oh jee, oh Wa jee. Wat is er dan? Geen paniek, Trace. Wat? Geen paniek. Wat de... Maar het buurthuis staat in de fik. Wat? Ja, ze hebben het in de brand gestoken. Dat je het niet gehoord hebt, de wagens rijden af en aan. Ik sliep. Ik... Ik... Spe. Nee. M maar zijn ze er niet? Ja, we hebben ze niet gezien, daarom dacht ik... Nee, nee, oh, nee, hij zal... Ik nou, nee, niet... nee, nou, kalm geweest, oh, ik kalm, nou ben ik... Ik wil nog helemaal niks zeggen. goed. Wie weet Zij, zij, uh, Nou ja, uh, kalm uh, blijven. Kalm blijven. Neem even een borrel. Oh, um, ja, nee, nee, ik heb geen borrel. Die heb pa en... Oh... Oh, opa is ook in de buurt. Nee, nee, alsjeblieft, ja. hè? nee, toch niet nog een slachtoffer. Wat? Nee, ik bedoel, tre trek het oh. dan. Het enige oh. wat we kunnen doen is wachten, maar dan wel met een borrel vooruit. Toen is er twee uur open. Oh. Oh. Leeg hier. Ja. Nou ja, kijk, iedereen is natuurlijk naar die brand kijken. En het zal altijd leeg blijven. Ja, kom op Tracy. Het zal best wel meevallen. We moeten gewoon even op de politie wachten. Ze waren natuurlijk in slaap gevallen en een borreltje gedronken. En toen hebben ze natuurlijk niks gehoord. En in. in mijn pek en haar... Ja, neem nog maar een borreltje, hè. Dat zal je goed doen. Kijk, Toon blijft toch wel nog, nog even open. Nee, ja. Hij fuck, zit er niet, zit hem! Hij is op. Met pa een borreltje gaan zinken voor de strikken, was schrok, ja, en, uh, en toen en, zag dat schorre ja. kans. Oh, in, in de fik, hij, uh. twee, wij hadden wel dood in de wezen. Nou, het valt toch op mij, hoor ik net. Ze waren er voor een keertje snel genoeg bij. Ja, dan ben jij ook een mooie eiliemaker. Nou ja, ja uh, toen ik dat hoorde van die brand, dacht ik wel meteen, die twee uh, ja. zijn van de wereld. Ja. Nou, maar ik niet door, dat ik niet hoor. Ik kan, nee. ik kan <laughs> nog uren door. Ja. Jij had gewoon in het buurthuis moeten blijven, dan was er niks gebeurd. Ja, uh, ja, natuurlijk. Wel, dan hadden ze hem toch nog in de fik gestoken. Ik ken ze toch, zus voor de fun. Wees blij dat er niks ergs gebeurd hey, is. En dat, er, en dat er niks is gestolen, ja? hoor me? Ze hebben niks gestolen. Oh, oh, oh. Kijk, ze nou liggen met z'n drie op een tafel. Ja, ja. Traal horen. En jij mag ze weer meenemen, Trace, uit de brand ben je. Ja. <laughs> Geluisterd naar de Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Peek de Breker werd gespeeld door Piet Reumer, Trace zijn vrouw door Tony Huurdeman, Harry door Sacco van der Made, Huip was Ben Hulsman, de voorzitter Wim Kouwenhoven en Fokke, Johnny Krakamp senior. Technische realisatie, Remon van Maarseveen en Antoinette Dreugen. De regie had Hiro Muller.